Slam FM Phone Fuck Ja, daar is hij weer. Je bent er weer bij. Het moment waar je over mee moet kunnen praten elke dag. Rond 10 overal, 18 warming up op Slam FM. Dus Slam FM Phone Fuck met vandaag de vraag. Kan je als Italiaanse mafia-gangster met een beetje rare bagage ook gewoon een taxi regelen? Christine Bergen. Ja, hallo. Met uh, Alexio Escobar. Ik wil uh, bestellen de taxi. Eh, uh, uh, excuse me, but I'm, uh, I'm driving only in the weekend. Yes, it's uh, for uh, morgen. Voor de zaterdag. Voor overmorgen, voor zaterdag? Zaterdag. zaterdag. That's no problem. Oké, okay, uh, you can, je uh, kan gewoon uh, Nederlands tegen mij praten hoor. Oké. Okay. Yes. <laughs> um, we, uh, we, ik heb voor de, voor de zaterdag, om, uh, de tijd maakt niet heel veel uit. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee. maar is nodig voor op de Oslo-weg bij de industrieterrein. Oké. Okay. En dan moet en, ik naar de jachthaven in Kropswalde. Is goed. Ja. Heb ik wel even vraag voor de taxichauffeur die mij komt ophalen? Ik, ja. heb, ik heb namelijk een medepassagier nog, die is een beetje moeilijk ter been. En die moet even ja. in de auto gedagen worden. Oh, nou, dat moet kunnen. En rijdt u eventueel ook s'nachts? Ja hoor. Oké, okay, dat dus zou ook al op vrijdag op zaterdag van de nacht kunnen? Ook. Is nog beter, iets donker. Dat is beter. En dan kunt, die, kan dan, uh, die kan dan mij helpen met die tillen, die man in die kofferbak? Ja, geen enkel probleem. Oké, okay, ik heb wel dezelfde dekentjes mee hoor. Is goed. Dus die uh, heb ik daar omheen, kan hij gewoon in de kofferbak leggen. En kunt u dan uh, bij het strandje, kan de taxichauffeur ook even wachten? Jawel. Ja, want dan uh, doe ik even die man in de deken moet even naar het strandje. Even vertellen wat de bedoeling is, even uh, wegwerken en dan kom ik weer alleen terug in die taxi. Is goed. Ja? Is prima. Oké, okay, het is heel belangrijk, ik wil dat best extra voor de betaling, die euro. Is A goed. Alleen, het moet wel uh, discreet, dus er uh, mag niet over gepraat worden. Nou, dat kan. Dat is geen probleem, anders uh, is het voor de taxichauff taxichauffeur hetzelfde verhaal als voor de man in die dekens. Ja, is geen probleem. Nee maar luister, ik ben eigena eigenaar van uh, een taxibedrijf. Dus u die komt zelf? Op. Dus u komt zelf. Ah, ik ben bereid daar fort voor te betalen. Is goed. Oké. Okay. Maar uh, je geeft uh, tijd aan hoe laat? Tijd aan hoe laat? Ik, uh, moet ook het gewicht doorgeven van uh, de man uh, in de korvenbaak? Nee, is geen probleem. Oké, okay. die zal niet meer zeuren hoor. Nee, ik heb, uh, ik heb een busje, dus er komt geen probleem. Ah, busje. Ah, daar kunnen we dus eventueel meer in. Ja hoor geen probleem. Als ik tegen die tijd meer heb, kan ik meer meenemen. Ja. Wordt alleen grotere kuil. Ja. Prima. Ja. Oké, okay, dan, ja. dank u wel, meneer. Tot zaterdag, hè? Prima. Ciao. Ja. Ciao. Slimmevem phone fuck.